Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Ho, ho. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse marine heeft de vliegtraining van 175 Saoedische militairen opgeschort. De vermoedelijke aanleiding is de aanslag afgelopen vrijdag... op een marinevliegbasis in Florida. Daar schoot een 21-jarige luitenant van de Saoedische luchtmacht drie mensen dood. Kort daarvoor had hij op Twitter de VS ervan beschuldigd anti-moslim te zijn... De VS en Saoedi-Arabië zijn militaire bondgenoten. De 175 Saoedische militairen die nu geen vliegtraining meer krijgen, mogen nog wel andere lessen volgen. De provincie Zuid-Holland eist tekst en uitleg van Cubus over de problemen in het openbaar vervoer in onder meer Dordrecht en Gorkem. De bussen en treinen van Cubus zouden te veel vertraging hebben en slecht onderhouden zijn. Ook klaagt het personeel over de werkomstandigheden. In januari houdt de provincie een hoorzitting. Een Mexicaanse oud-minister is in Amerika aangeklaagd voor hulp aan drugshandelaren. Het gaat om Gennaro Garcia Luna, die van 2006 tot 2012 minister van publieke veiligheid was. In ruil voor miljoenen dollars aan smeergeld zou hij het Sinaloa-drugskartel ongemoeid hebben gelaten. De Mexicaan werd gisteren opgepakt in Dallas en zal worden berecht in New York. Feyenoord zal op zijn vroegst pas in 2025 een nieuw stadion hebben. Het uitgangspunt was 2024, maar het aanvragen van vergunningen kost meer tijd, zeggen de directie en de raad van commissarissen. Ook is er meer tijd nodig om de benodigde grond te krijgen. De bouw van een nieuw stadion aan de oever van de Maas is nog niet zeker. In de loop van volgend jaar moet er een definitief besluit vallen over de komst van Feyenoord City... Het nieuwe stadion moet plaats bieden aan 63.000 toeschouwers en gaat 444 miljoen euro kosten. Het weer. Vanavond en vannacht trekt een regengebied over het land en er staat een stevige zuidenwind, aan de kust mogelijk stormachtig. Morgen trekt de regen langzaam via het oosten weg en schijnt af en toe de zon. Het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Ho, ho, ho! Dit is Kerst. Met ZFM. Met nu, nu. Peaceful Radio. Wat luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1363 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Ben of en uw gasten hier voor de komende twee uur in dit New muziekprogramma. Ja, de tech-kersttijd komt eraan. Het is niet anders, maar wel heel gezellig natuurlijk. Even hey, voor Het is nog niet helemaal over. We beginnen met Kerani, deze schone dame uit uh, Stijn. Het, uh, Zuid-Limburgse Steen heeft een uh, single gemaakt... A Christmas Wish... en uh, ja, dat was een spontane opwelling... van haar, uh, schreef ze. En we gaan hem natuurlijk graag draaien... want het is een, weer een juweeltje. Daarna nog een Nederlander... Maurice Hirschhout... Uh, How the Spirit Sound... dat is een compleet album. En daar gaan we dan naar luisteren. En dan verder natuurlijk... Uh, ja, de oude werkjes die... Uh, we zijn er even niet meer. We beginnen weer helemaal vooraan in een lange rij van albums die in mijn bezit zijn. En we hebben dus dan dit uur en volgend uur allemaal gloed en gloed nieuwe werken. Ik wens je heel veel luisterplezier. Christmas Eve, the world at peace. Voices of angels in the midnight breeze. Stand still, take a sigh, look up.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 Holly Jones and you are listening to Beautiful Music on Peaceful Radio.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 Foster, and thank you for listening to Peaceful Radio. I'm